5 uur het NOS-journaal. Renate Evers. Partijen onderhandelen weer in Katshuis. Rechter verbiedt politiestaking tijdens voetbalwedstrijd. En 18 jaar voor moord op schoonzus. Na ruim 24 uur van crisisachtige sfeer zijn VVD, CDA en PVV weer met elkaar in onderhandeling. Gisteren meldde de Rijksvoorlichtingsdienst dat de onderhandelingen door een moeilijke fase gaan. En daarom werd met spanning uitgekeken naar het verloop van de besprekingen vandaag. Aan het eind van de ochtend werd gemeld dat de partijen voldoende perspectief zien om tot afspraken te komen. Tot er een akkoord is, geldt weer mediastilte. De oppositie reageert verdeeld op de ontwikkelingen. De PvdA vindt dat premier Rutte een doodlopende weg opgaat. Partijleider Samson heeft er geen vertrouwen in dat het kabinet met goede maatregelen komt. De SP willen niet te veel woorden aan vuil maken. Volgens partijleider Roemer is er helemaal geen nieuws en buitelt iedereen in Den Haag over elkaar heen. D66 is bang dat VVD en CDA onder druk van de PVV alsnog afzien van hervormingen. GroenLinks vindt dat de toekomst van Nederland in feite in handen is van één man PVV-leider Wilders. En die twitterde vanmiddag dat de oppositie in een moeilijke fase zit. De politie mag morgen geen actie voeren tijdens de voetbalwedstrijd Go Ahead Eagles Den Bosch. De bonden wilden tijdens de wedstrijd in Deventer een speciale actievergadering houden. En daardoor zou de politie niet op volle sterkte bij het stadion aanwezig zijn. Het duel staat te boek als risicowedstrijd. En daarom was de burgemeester bang dat de zaak uit de hand zou lopen. De korpsbeheerder van de regio IJsseland spande een kort geding aan en heeft nu gelijk gekregen. Een man uit Denenkamp heeft voor de moord op zijn schoonzus in Sneek 18 jaar cel en tbs gekregen. Hij stak de vrouw vorig jaar 17 keer met een mes. De man was op zoek naar zijn ex-vrouw en kinderen en had een kapmes, hamer en kruisboog bij zich. Hij zegt zelf dat die alleen bedoeld waren voor een schrikeffect. De rechter vond dat verhaal ongeloofwaardig. De man had een paar dagen eerder telefonisch aangekondigd dat er een bloedbad zou worden aangericht in Sneek. De burgemeester van Toulouse wil niet dat de moslim-extremist Mohamed Mera in Toulouse wordt begraven zoals zijn familie wil. Hij zegt dat de begrafenis 24 uur is uitgesteld, zodat hij de kwestie kan bespreken met de Franse regering. Mera vermoorde zeven mensen en werd vorige week door de politie doodgeschoten. De vader van Mera is van Algerijnse afkomst en wilde dat zijn zoon in Algerije zou worden begraven. Maar dat wil Algiers niet om veiligheidsredenen. En daarna besloot de familie dat hij in Toulouse moet worden begraven. Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB laat een onafhankelijk onderzoek doen naar fraude binnen het bedrijf. Aanleiding is een artikel van de Telegraaf waarin staat dat er bij het GVB miljoenen euro's zijn verdwenen. Dat zou vooral zijn gebeurd rond de invoering van de OV-chipkaart. De toenmalige Raad van Bestuur zou volledig op de hoogte zijn geweest van de fraude, maar niet in actie zijn gekomen. Bij de algemene staking in Spanje heeft de politie bij opstootjes zo'n 60 betogers opgepakt. Zeker negen mensen raakten gewond, onder wie zes agenten. In Barcelona werden barricades opgeworpen en brandjes gesticht. En in Madrid werden vuilnisbakken op straat gegooid. Door de algemene staking tegen hervormingen op de arbeidsmarkt... rijden er minder treinen en metro's. En in ziekenhuizen is alleen de spoedeisende hulp open. Veel vluchten van en naar Spanje zijn geannuleerd. En sommige regionale tv-zenders zijn op zwart gegaan. Volgens de bonden is de staking een groot succes. Maar veel winkels in Madrid waren gewoon open. Het academisch ziekenhuis Maastricht kampt sinds vanmorgen 10 uur met een computerstoring. En als gevolg daarvan zijn 18 operaties uitgesteld en ruim 200 afspraken met patiënten geannuleerd. De problemen zijn veroorzaakt door een server die uitviel. En daardoor kunnen geen patiëntgegevens worden uitgewisseld. Ambulances werd aangeraden uit te wijken naar de ziekenhuizen in Heerlen en Sittard. Waarschijnlijk kunnen mensen morgen gewoon weer geholpen worden. In Londen worden de metrostations naar succesvolle Olympiërs vernoemd. Met het oog op de Spelen krijgen de 361 stations tijdelijk een andere naam. Onder andere Pieter van der Hogeband, Inge de Bruin, Leontien van Moorsel en Anton Gezing staan op de aangepaste metroplattegrond. Het metrostation bij het Olympisch Stadion is vernoemd... naar de Amerikaanse zwemmer Michael Phelps... die vier jaar geleden in Peking geschiedenis schreef... door acht keer goud te winnen.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 ANRB Verkeersinformatie. Het is een normale avondspits. Er staan 33 files, bij elkaar 130 kilometer. Een paar daarvan vallen op. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is een ongeluk gebeurd. Bij Barneveld staat file vanaf Hoeverlaken 4 kilometer. Bij Barneveld is de rechterrijstrook dicht. Bij Rotterdam staan de langste files, vooral die op de A15 vanuit Europoort... en de A20 naar Gouda, zijn lang, zo'n 10 kilometer... A50 van Arnhem naar Apeldoorn uh, Daar staat een vrachtwagen met pech stil. Tussen het Grijzoord en de Alfred Hoenderloo veroorzaakt dat zes kilometer file. De spitsstrook is dicht. Nieuw. Nieuw. Een flexibel pensioen met zekerheden. En net zo makkelijk af te sluiten als een internetabonnement. Het Egon pensioenabonnement. Vragen na bij uw adviseur of kijk op egon.nl pensioenabonnement.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 Ga naar robeco.nl/slash verantwoord rendement. Robeco, de investment engineers. Het NOS Radio Nou. Met Lucella Carasso en Tim De Zes over vijf, goedemiddag. De onderhandelaars doen er weer het zwijgen toe. Want media stilte vanuit het katshuis. Hoewel, Geert Wilders twitterde over de oppositie. Die geeft wel openlijk commentaar op het voorbije etmaal. Hoe wordt er eigenlijk in het land over de Haagse commotie gedacht? We gaan naar Roermond, maar we beginnen over het Binnenhof. Oppositie in moeilijke fase. Dat was die boodschap van Geert Wilders. De gesprekken tussen VVD, CDA en PVV gaan dus door. nadat er gisteren nog werd gesproken over een moeilijke fase. Marcel Bril in Den Haag. Marcel, uh, ja, laten we eens beginnen bij die oppositie. Heeft Wilders daar een punt? Dat het nu een moeilijke fase voor, voor de oppositie is? Ja, eigenlijk wel. Want uh, die oppositie staat weer even helemaal buitenspel. Nu Wilders er een nachtje over heeft geslapen. en besloten heeft om aan tafel te blijven te zitten. om verder te gaan onderhandelen. waaruit je weer af kan leiden dat hij bereid is om te praten over hervormingen. Dat is een lastig punt voor de VVD. Maar blijkbaar vindt hij er uitstappen met als gevolg verkiezingen... op dit moment niet zo'n goede optie. Uh, dat is toch even slikken voor de oppositiepartijen... want sommigen hadden stiekem al gehoopt dat er snel verkiezingen zouden komen... en anderen dat ze snel mee mochten denken over maatregelen. Maar ja, dat, uh, dat blijkt dus op, nu, uh, op dit moment uh, ijdele hoop... en daarom teleurgestelde reacties van de PvdA, D66... en om te beginnen GroenLinks. Ja, dat geeft aan hoe wankel deze constructie is. Het geeft ook aan hoe moeilijk de onderhandelingen zijn... maar het geeft vooral ook aan hoezeer het lot van Nederland... eigenlijk in handen ligt van één man, van de heer Wilmers. Als hij het nog ziet zitten, gaan ze weer door. Als hij het niet ziet zitten, stopt het. En het geeft dus eigenlijk nog een keer indringend aan... hoe onverantwoord de keuze is geweest die Rutte in 2010 heeft gemaakt... om met een hele krappe rechtse meerderheid, met een gedoogpartner... Um, ja, die, die uiteindelijk... Uh, zelf de afweging maakt of het wel of niet de moeite is om door te gaan in zee te gaan. Wat belangrijk is, is dat we gisteravond een kijkje in de keuken hebben gekregen. Namelijk, eh, CDA en VVD zijn bereid om een aantal belangrijke taboes nu eindelijk te slechten. De AOW-leeftijd eerder te verhogen en de hypotheekrenteaftrek nu eindelijk ter discussie te stellen. Ik ben benieuwd of men daar nu al kan vasthouden. En met name natuurlijk wat het wisselgeld is wat de PVV daarvoor krijgt. Hij onderhandelt op een manier, we hebben het gisteren allemaal gezien... en het is aan alle kanten gelekt over wat daar op tafel ligt. Ja, dat is geen slagvaardige uh, constellatie. Nederland heeft een regering nodig die de maatregelen kan nemen... die nodig zijn om dit land weer te laten groeien, om banen te herstellen. Op dit moment zit dat niet in het katshuis en dat is een doodlopende weg. Nou, dat is Diederik Samson van de PvdA. Nu hoor je vaak, Marcel, in deze economische crisis... is een politieke crisis geen goede zaak. Een verkiezing al helemaal niet, dat vertraagt alleen maar. Zijn er ook partijen in de oppositie die dat vinden? Ja, dat zijn de klein christelijke partijen, de ChristenUnie en de SGP. Nou, de SGP heeft zo zijn eigen belangen... want nu de partijen die in het katshuis zitten geen meerderheid meer hebben... krijgt de SGP een belangrijke rol. En mede daarom is Kees van der Staaij, de leider van de SGP... blij dat er niet meer naar de stembus gegaan... Of te worden, althans, daar lijkt het nu op. Nou, ik vind het goed, nieuws dat de katshuisonderhandelingen doorgaan. Hopelijk komt er nu ook snel resultaat, want er gaat het natuurlijk wel om. Niet dat ze aan het praten zijn, maar dat er wel wat concreets natuurlijk uitkomt... waarvan we zeggen, ja, dat is wat Nederland nu nodig heeft. Maar ik ben wel positief erover ook dat men nu doorgaat, omdat je... Ja, geen politieke crisis nog moet hebben in een economische crisis. Want dan zijn we nog verder van huis. Wat gisteren gebeurde was toch echt wel heel erg bijzonder. Een, een toneelstukje op het uh, terras van het uh, katshuis, Er kwamen ook uh, berichten naar buiten. En, en die worden niet zomaar door mensen verzonnen... over de punten waar onenigheid uh, zou zijn... Uh, nou dan nog een nachtje slapen en dan nu opeens weer verder gaan... alsof er niks aan de hand is. Uh, dus ze gaan ook wel aangeschoten verder, vind ik. Maar ik hoop dat ze centraal blijven stellen waar het op dit moment echt om hoort te gaan. Geen partijpolitieke spelletjes, maar zorgen dat je die crisis aanpakt. Daar hebben de burgers recht op. Arie Slob van de ChristenUnie. Uh, Marcel, hij denkt dus dat het wel eens een toneelstukje kan zijn. Onderhandelingsstrategie. Wat hoor jij daarover? We hebben net nog even een aantal mensen meer gesproken... die het zouden kunnen weten. En van hen horen we zowel van bronnen van VVD, CDA en de PVV... dat het geen toneelstukje was. Dat Wilders echt bedenktijd nodig had om een besluit te nemen. Martin Bosma bijvoorbeeld, een van de vertrouwelingen van Geert Wilders... zei in het voorbijgaan in de wandelgangen tegen een collega... wij zijn niet van de toneelstukjes. Nou ja, met dat soort mededelingen hebben we het dan maar te doen. We kunnen dat nooit 100% bewijzen. Maar hoe dan ook, Emiel Roemer, de leider van de SP... die maakt zich niet zo druk over alle commotie. Gisteren is er uh, een balletje op gegooid. Uh, volgens mij, ik draai nu zo'n jaar of dertig in de politiek mee... maar dat de Rijksvoorlichtingsdienst een kabinetscrisis aankondigt... dat is nog nooit gebeurd en dat zal ook nooit gebeuren. Dus eigenlijk weet je dan al genoeg. Het is, het is uh, part of the game. Van... Wat wist u dan, toen u die sms hoorde? Ja, ja dat hoort bij het spel. Ze zijn daar, ze zijn, ze zijn te onderhandelen. En, uh, dus ja, ik, ik, ik werd er niet zo erg warm of koud van. Ik heb me ook nergens mee bemoeid. Ik heb ook nergens aan meegedaan. Uh, ik wacht netjes af en als er nieuws is, dan, uh, dan hoor ik het wel. Nou, dan moet je blijven luisteren naar Radio 1. En als je dit allemaal hoort, uh, Marcel, dan hoor je dus een overwegend kritische oppositie, kritisch over de voorbije 24 uur, dan zou je denken vragen, een debat daarover in gesprek met het kabinet, waarom gebeurt dat niet? Ja, Nee, inderdaad, uh, daar hebben ze nu niks mee te winnen, vinden ze zelf, en daarom hebben ze geen brief, maar ook geen debat aangevraagd. Er is mediastilte, Rutte zegt toch niks, en dan wordt het een beetje pathetisch om dan op hoge toon in het debat, om opheldering te gaan vragen, is de redenering. Ze wachten af, zoals je net hoorde van Emile Roemen, totdat er nieuws komt, en dan kan ik wel garanderen, dan zullen ze helemaal losgaan. Marcel, was dat Marcel Bril vanuit Den Haag. We gaan even kijken hoe kiezers over die onderhandelingen denken, die dus weer doorgaan. Karin Alberts ging naar Roermond, waar in 2010 een kwart van de kiezers op de PVV stemde. Van Wilders, daar ben ik dus totaal niet van gecharmeerd. Um, van uh, meneer Van Hagen ben ik ook niet van gecharmeerd. En uh, het enige is dat Rutte daar zit, maar uh, ik vind... Uh, Rutte praat makkelijk over alles heen. En hij komt nooit met duidelijke antwoorden en neemt geen stelling. Maar wel opvallend dat de twee Limburgers aan tafel uh, van u geen credits krijgen, u als Limburgse. Uh, ja, maar ik vind we zijn Nederlander, niet Limburg. Ik bedoel, uh, uh, iets extra's krijgt Limburg toch niet daardoor. En uh, meneer Wilders, ja. Uh, het is heel gemakkelijk. Misschien dat de Limburgers het niet zozeer allemaal de politiek volgen. Dus dat heel gauw, omdat er veel werkenloos zijn in bepaalde gebieden... dat ze daardoor Wilders kiezen. En dat is... Ja, ik vind dat niet goed. Ze zijn weer aan het praten in het katshuis. Heeft u er een beetje vertrouwen in, mevrouw? Ja, eigenlijk heb ik er wel een beetje vertrouwen in. Ja, toch een beetje, toch een beetje positief blijven, vind ik. En waar is dat op gebaseerd, dat vertrouwen van u? Ik heb toch wel iets met, uh, met Rutte. Dat hij toch, het is toch een jonge man die toch wel het, het goede... Probeert naar, naar boven te halen. Ja, ik, ik heb eigenlijk het meeste vertrouwen in Rutte. Verhagen, ja, uh, een mm, beetje lala. La. En, en Bilders, ja, hij heeft soms best wel uh, goede dingen. Maar hij, hij, hij, hij zegt het verkeerd. Ik vind dat hij de verkeerde, uh, verkeerde woorden gebruikt soms. Ja, ik begreep, hier in Roermond is er wel veel op zijn partij gestemd... bij de laatste ja, Tweede ja, Kamerverkiezingen. Ja, ja. Ja, ja. Maar ik denk dat die mensen, als ze nu weer zouden moeten stemmen... Dat ze niet over me zouden stemmen, denk ik. Maar... Maar waarom heeft Wilders hen dan teleurgesteld? Of... Ja, de... toch alle, alle uitspraken die hij al, al gedaan heeft over, over alle dingen over moslim. Alle... Dat mensen dat toch niet zo prettig vinden, hoe ze zich uitdrukt. Ze praten weer door in het Catshuis. Ja. Um, heeft u ja, er een we beetje hebben... vertrouwen in? We hebben, ik heb er alle vertrouwen in dat, het, dat ze het klaar krijgen. Dat ze tot een akkoord komen en dat ze het eens worden. En waarom? Ik denk dat Geert Wilders de, P van de A niet de kans wil geven om verkiezingen te organiseren. Dat gunt hij hun niet. En, dat, en hij wil meer regeren. En, en zou hij misschien ook bang zijn dat als er verkiezingen komen... dat hij dan misschien minder zetels haalt dan deze en, dat keer? Zit ook in, dat zit er ook in, want hij heeft door, die, door het vertrek van Brinkman zal hij ook wel wat kiezers verloren hebben. Dus dat denk ik wel. Uh, nieuwe verkiezingen. Blijf je toch met dezelfde ellende? Er moet toch een deal gemaakt worden. Er moeten ook knopen doorgehakt worden. En het zal altijd pijn doen hoe je het een keer of went. Uh, Rutte en Verhagen, ik vind dat hele betrouwbare mensen. En ik U noemt heb, Wilders niet. Uh, nou ja, ik ben geen fan van Wilders. Maar uh, ik ben er wel van overtuigd dat Wilders het, uh, het goede voor heeft. Dat het geen verkeerde man is. Alleen loopt hij vaak op het randje. Wat drijft Rijken als Richard Branson, James Cameron en Jeff Bezos van Amazon... tot hun avonturen met ballonnen, duikboten en raketten? U hoort het straks. Kleine mannetjes, kleine kindertjes, kleine jongetjes. Uh, verkeersinformatie. Ja, ik weet Geef, ik er niet dan veel dan van. van. We gaan het zo horen. Bij de AWB, Wijnandswaan, 40 auto's. Ja, dat zijn er heel veel. Um, 40 fiets, normale avondspits. Maar er zijn wel een paar ongelukken gebeurd. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar staat het vast voor Barneveld. 7 kilometer. De rechte Rijstrook is dicht. Als je vanuit België komt op de A2, vanuit Luik... dan, uh, ja, dan kom je in de file voor Maastricht, 4 kilometer. Na een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. En de spitstrook is dicht op de Veluwe, van Arnhem naar Apeldoorn. En dat komt omdat daar een kapotte vrachtwagen op staat. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdik. Een grote landelijke staking in Spanje... omdat het ontslagrecht wordt versoepeld. De bonden spreken van een groot succes... 77% ging niet naar het werk, vooral in de industrie en bij het openbaar vervoer. De overheid noemt de cijfers van de vakbonden overdreven en spreekt van een rustige dag. Correspondent Rob Soutberg trok naar de centrale markt van Madrid. Daar was het inderdaad rustig. De centrale markt van Madrid is een gigantisch terrein. Het is bijna... Twee vierkante kilometer groot hier werken 25.000 mensen op een normale dag. Nou ja, het is geen normale dag. Het is een landelijke staking in Spanje. Het is hier veel rustiger dan normaal. En nu we hier bij die poort staan, zijn eigenlijk de enige mensen die je hier ziet. Vier jongens van de gemeentereiniging die hier druk aan het vegen van uh, allemaal stickers en vlaggen van de vakbonden zijn. De stakers zelf zijn in geen veld of te bekennen... Er is hier vannacht een blokkade geweest. Maar nadat dat gelukt was zijn ze ook weer vertrokken. En rijden alle auto's normaal af en aan op de centrale markt. Er is een minimale dienstverlening vandaag door de stadsreiniging. En wij vallen onder die minimale dienstverlening. Daarom zijn we hier aan het werk. Anders hadden we ook wel meegestaakt de arbeidshervormingen... Die de regering Rajoy heeft voorgesteld, zijn wel een reden om de straat op te gaan om te staken dus. empresa, yo, trabajar. Si empleados, van a trabajar y los lo De eigenaar van een bar in het centrum van Madrid komt met een klein oud bestelautootje de marktterreinen opgereden en zei: ik ga eens even kijken of ik twee hammen hier kan kopen vandaag. En ja, natuurlijk hebben de vakbonden gelijk dat ze die staking hebben uitgeroepen. Ik heb zelf drie werknemers die vandaag niet aan het werk zijn. Ik respecteer dat. Maar goed, nu eerst even kijken of ik die hammen kan vinden. Perfect. Het is enorm. Het enorm, een hele lange hal. Het lijkt wel een, uh, een vliegtuigterminal. Alleen dan met allemaal Iberische hammen, worsten die hier hangen. En verder... Afgezien van een enkele koper. Is het hier leeg? De vloer wordt gedweild. En eigenlijk lijkt het alweer einde van de dag hier. Sí, esto está lleno de gente los días normales, pero hoy como la huelga, pues no ha nadie. Dos o tres clientes, nadie we het gedaan. Staat hier een vrouw de glazen toonbank van haar winkel dus een groothandel schoon te maken. En ze zegt: "Ja, we stoppen ermee voor vandaag. We hebben drie klanten gehad. Het heeft geen zin om nog langer open te blijven." Ik ben niet met hen, ik identifiek me met de syndicaten... omdat ik denk niet dat ze de zijn. van jongens die hier met een steekkarretje, een lading... Iberische Hamme komt aangereden en zegt... ja, ik ben het ook niet helemaal eens met de staking. Er is een werkonderbreking voor vandaag uh, afgekondigd... maar ik vraag me af wat je ermee oplost door gewoon op een dag... de boel helemaal plat te leggen zoals nu gebeurt. Wat los je daarmee op? Als je werkelijk iets wil bereiken, dan zou je over een veel langere termijn actie moeten voeren. De tarieven te pollen Piensa? Zij is naar huis. Vandaag vroeg naar huis? Was het zie? que hoy tener ida a casa en cuanto dé la orden. We wachten tot de baas zegt dat we weg mogen. Dat is dus een paar uur eerder dan normaal. Hopelijk dat hij ook doorbetaalt. Kijk, zij zijn nu apart. Rob Sauberg op de Markt van Madrid. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam faalde volledig bij de aanpak van de klebsiella bacterie Dat is de harde conclusie van een onafhankelijke commissie die de aanpak heeft onderzocht. In opdracht trouwens van het ziekenhuis. Tijdens de presentatie van hun rapport liepen de gemoederen bij de nabestaanden even hoog op. Dat gebeurde na, aan, dat gebeurde na uitlatingen van de nieuwe bestuursvoorzitter Anton Westerlaken. Die benadrukte hoe goed het ziekenhuis het nu doet. U loopt vie, het ziekenhuis veer in de hol te steken, zoals wij dat als Rotterdammers zeggen. Ja, en nou, En dat is, heeft alleen maar met geld te maken. Die mensen moeten hier vooral binnen blijven komen. We spreken steken. wel over het, ziek, over het oude Maastad, hoe het is gegaan Ach, in het oude, vieze, vuile, gore Smeerde. ziekenhuis. Nu Scheepbouwer, voorzitter van de Raad van Toezicht. Een hardere draai om je oren kan je eigenlijk niet krijgen als het ziekenhuis. Nee, dat ben ik met u eens. Maar, maar dus we hebben zelf gevraagd. Als Raad van Toezicht zijn zulke dramatische dingen gebeurd. We vinden dat de onderste steen boven moet komen. Iedereen dan zeggen, waar iets op aan te merken is, moet gewoon aan bod komen. Nou, dat is in buitengewoon harde bewoordingen gebeurd. De microbiologen, de specialisten, de directie, maar ook de Raad van Toezicht. Daarover zegt Lemstra, ja, die had eigenlijk meer oog voor de lijstjes in de AD en Elsevier dan voor de veiligheid. Dat is nogal wat. Ja, ik denk dat dat, laten zeggen... Uh, vind ik persoonlijk, ik wil aan zeggen, weinig nuance hebben die stelling. Kijk, die, die lijstjes... Ah, u dan... was toch pas ook laat op de hoogte van die uitbraak, pas toen de NOS het uh, naar buiten bracht. Toen hoorde u het toch ook? Ja, toen hoorden wij het ook. Ja, toen hoorde de directie het ook. Hoe uh, kan dus, dat? Ik kan het niet eerder horen dan de directie. Laten we dat even vaststellen. Uh, en nee, hoe kan dat? Ja, omdat dus uh, kennelijk dus, uh, de medische staf niet communiceert naar de directie. Dat die problemen spelen. Maar vervolgens de Raad van Toezicht houdt je toezicht op het beleid van de directie. En je doet een aantal andere dingen. Nou, ik kan het niet eerder horen dan de directie. En ik heb het tegelijkertijd met de directie gehoord. Meneer Van der Westerlaken. Uh, meneer Lemstra zei, mensen die uh, dit rapport lezen en waar het over gaat... die zouden zich goed achter de oren moeten krabben. Wat vindt u daarvan? Volkomen terecht. En dat is uh, al gebeurd bij het uitkomen van het eerste inspectierapport. Dat gebeurt nu opnieuw. Uh, dat heb ik vorige week met de mensen gedaan. Want we kennen het concept. En dat zal ik blijven doen omdat de spiegel waarin we kijken er een is die leert, er moeten dingen verbeterd worden. En toch zitten de microbiologen die ook nog een uh, tuchtrechtprocedure aan hun broek hebben, er nog steeds. Hoe kan dat? Omdat voor wat betreft de dingen die ze verkeerd gedaan hebben, we dat opgelost hebben. Uh, we hebben het, het beleid gewijzigd, de samenwerking gewijzigd. Maar u ziet wat voor reacties het opwekt bij de nabestaanden. Ik kan me die pijn en verdriet bij nabestaanden goed voorstellen. Maar denken dat je mensen uh, ontslaat en dat dan die pijn opgelost is... Ja, dat he, was het maar zo. Dan was het overzichtelijk. Kon het maar niet. zou het misschien niet voor die mensen uh, de microbioloog op non-actief moeten stellen? Dan los ik niks op. Want ik kan helaas die pijn en het verdriet en het verlies van een dierbare uh, niet terugdraaien. En ik wil geen risico lopen als het gaat om veiligheid voor patiënten die we nu in huis hebben. Dus u staat nog steeds voor deze microbioloog? Ik vind dat ze dingen serieus moeten verbeteren en aan moeten pakken. Daar hebben we afspraken met ze over gemaakt. Er is extra capaciteit bijgekomen. We hebben mensen van buiten aangetrokken. Dus dat is op orde gebracht. En ik wacht af wat de tuchtrechter gaat zeggen over het individueel functioneren van de betrokkenen. Moven, weg. Dood door schuld. Dood door schuld. Iedereen zit te wachten. En nou dan komt deze commissie met een, met een, met een, nou, ja, met een vernietigend rapport. En meneer loopt te zeggen dat het nog... zo'n fantastisch ziekenhuis is... en iedereen mag hier weer binnenholen. Kom fijn. Ik sta tegen de mensen nooit meer naar het als ziekenhuis. ze de zaken goed geregeld hebben. De woede bij nabestaande verwanten van slachtoffers. Het onderzoek van de commissie Lemstra kunt u lezen op onze site. Tegen drie microbiologen is dus een tuchtzaak in voorbereiding. En de inspectie van de gezondheidszorg onderzoekt... of er nog meer medici vervolgd moeten worden. Een verslag was dit van Henrik Willem-Hofs. Topman en oprichter van internetwinkel Amazon, Jeff Bezos... zegt dat hij de motoren heeft gevonden van de raket... die Apollo 11 in 1969 naar de maan heeft geschoten... aan boord van die capsule was, u weet het vast, Neil Armstrong. Bezos wil de motoren laten lichten en ze in een museum gaan onderbrengen. Michiel Mol, goedemiddag. Goedemiddag. Gefortuneerd ondernemer met een passie voor ruimtevaart... Is... ruimte heb ik zeker. Ja. Is dat een opzienbarende vondst, deze motoren? Nou, het is wel grappig. Dat die die, um, die motoren zijn in 1969 ooit een keer bewust natuurlijk, in zee gevallen. Uh, maar wie wist toen ongeveer waar dat was. Dus het verbaasde me meer dat ze pas nu weer ontdekt zijn. Ja, Had u die graag zelf willen vinden? Nou, dat was natuurlijk. Ja, ik heb er nooit over, over nagedacht om ons te gaan zoeken. Uh, het is natuurlijk ook uh, ongetwijfeld redelijk dief daar en moeilijk te vinden. Dus het is een, een zeer bijzondere operatie. Maar ja, die Jeff Diesels die moet echt een, een, een, een ongelofelijke passie voor de ruimtevaart hebben om dit te doen. Dus ik vind dat fantastisch. Ja, net zo gek als u? Nou, dat, ik, ik ken de goede man niet, maar uh, ja, ik, ik, uh, als ik, ik, zou, ik zou iets graag bedacht hebben. Ja. Dus ik, ja. ben, ik ben trots hij dat hij dat gedaan heeft. Ja, de reden dat we juist u even bellen is natuurlijk dat deze bier zoals in het rijtje past van andere rijke avonturiers. Neem Richard Branson met zijn ruimtereizen, James Cameron uh, eerder deze week met zijn duik naar de zeebodem, Weile Steve Fassett met zijn reis op de wereld in een luchtballon. Herkent u zich in deze mannen? Ja, nou, dit, dit, dit zijn natuurlijk allemaal echt uh, hele grote namen... mensen die de sporen de, de, uh, verdiend hebben. Um, dus wat dat betreft uh, niet. Maar wat, wat, ik denk, wat ik wel herken is... Ja, is die drive en die passie om, om uh, dingen te ontdekken, dingen verder te gaan dan mensen ooit gaan zijn, hoger te gaan, dieper te gaan. Met, ja, met het All Space Expedition uh, zijn we natuurlijk ook bezig met commerciële ruimtereizen aan, het aan, aan te bieden. Ja, zo'n ja, bedrijf en... wat, u, wat u leidt, hè? Wat, wat, wat drijft u daar dan in? Ja, dat is best soms. Uh, uh, uh, helemaal snappen doe ik het ook niet. Maar wat ik, ja, bij mij was het zo: e, toen ik een jaar of acht was. Uh, bouwde ik mijn eerste eigen telescoop. met een kartonnen buis en een paar lenzen. Omdat ik met eigen ogen de ring of de turners wel eens wilde zien. Ik, ik, ik heb altijd zoiets gehad. dat in mijn leven ga ik een keer uh, de ruimte in. Uh, en ja, dat, dat, dat dat toen een tiental uh, jaren langer duurde voordat dat ging gebeuren had ik toen niet verwacht, maar dat ik nu betrokken kan zijn bij een bedrijf die dat mogelijk gaat maken, ja, dat had ik helemaal niet verwacht. Dus dat is dan toch gewoon het kleine jongetje dat in de grote man wakker wordt, of niet? Ja, dat, dat, dat denk ik wel. Het is een combinatie. Kijk, ik heb eigenlijk alle dingen die ik gedaan heb, altijd uh, gedaan dat ik er een passie voor had. En uh, mijn idee is dat als je gaat werken en hard gaat werken in een business waar je ook een passie voor hebt, ja, dan kan je het verschil maken. Dat als je echt die drive hebt om er succes uh, van te maken, ja, dan kan er beter iets zijn wat je leuk vindt en, en dan, uh, ja, ik ik ben wat dat betreft uh, eigenlijk wel mijn jongensdromen aan het waarmaken. Ja. Is er bij geen avontuur te gek voor dit soort kleine jongetjes? Ik bedoel, hoeveel geld mag het kosten? Nee, nou ja, dat, is natuurlijk, dat scheelt natuurlijk uh, van geval tot geval. Kijk, uh, die, de, de, die, die grote namen die jullie net noemden, uh, die, uh, ja, die, die, die zijn zo succesvol. En, en, uh, en uh, die genieten waarschijnlijk ook van, uh, zo van de aandacht. Ja, dat, dat, dat de miljoenen die ze investeren in zijn projecten uh, ze niet zoveel uitmaakt. Voor mij is dat in zoverre anders. Uh, als ik niet zou geloven dat dit gewoon een goede, winstgevende business zou kunnen zijn, uh, zou ik nooit wensig zijn begonnen zijn. En je gaat u zelf de ruimte in? Nou, ik, uh, ik hoop zo snel mogelijk. Uh, de bedoeling is dat wij uh, nog voor het eind van dit jaar... onze uh, raket een eerste testvlucht uh, geven. Maar dat is niet de ruimte nog, maar zo'n uh, paar meter hoger. maar... Uh, en dan volgend jaar gaan we testen. En dan in 2014 dan zijn we klaar voor commerciële uh, vluchten. Maar ik hoop dat ik uh, een Amerikaans toestel. Dat ik van de Amerikaanse overheid toestemming krijg om tijdens een testvlucht. voor jaar een keer mee te mogen. Ja, en dan wat motoren in de oceaan uiteindelijk laten storten. zodat iemand anders er lekker weer op kan duiken, toch? Als tijdverdrijf. <lacht> nou ja, gelukkig is de technologie uh, ver vooruit uh, ondertussen. En uh, de, eigenlijk het meest bijzondere van onze uh, raketten is dat die motoren gaan 5000 keer mee Dus ze zijn heel herbruikbaar. En ze... Ah, okay. Ze vliegen gewoon op kerosine. Ze doen gewoon, wij kunnen vier vluchten per dag met één motor doen... en dan doen we dan nog jaren mee. Maar gooi je dan iets anders uh, de zee in? Nee, <laughs> uh, wij dumpen... Ik moet eigenlijk zeggen, dat, dat is wel weer echt persoonlijk... Ja. Uh, dat naar de ruimte gaan is... Uh, altijd al een, een droom geweest. En dat vind ik ook helemaal niet... Het lijkt me ook helemaal niet eng. En, en wel heel bijzonder. En naar de, de hele de diepste diep te gaan in zee... Uh, lijkt me ook heel bijzonder. Maar even niet wel doodeng. Dat zie ik mezelf niet snel doen. Maar als die droom is uitgekomen, wat dan, Michiel Mol? Nou ja, dat, uh, ik, uh, ik had vroeger al een, een, een, een paar dromen. Eén was dat ik altijd met computers en uh, games zou te maken had. Uh, daar ben ik Los Boys voor begonnen en, en Guerrilla Games. Uh, de de racerij. maar goed, als je jongetjes ja. niet traint, uh, werd voorzien India de En de Ruimtevaart. En mijn, mijn jongensdromen zijn op je na. Nou, maar ik heb er gewoon uh, mijn voorgenomen ja. in ieder de komende tien jaar uh, ter, voor te gaan zorgen dat dit bedrijf een succes wordt. Dan komt ja, er een midlife crisis en, en, over tien jaar. <laughs> ja, dat zien we het alweer. Dat vind ik al tien jaar vooruit. Kijken is heel moeilijk. Hè? Uh, laat nu snel maar kletsen. Michiel Mol, ik dank u hartelijk. Ik zeg: Lang leven de kleine jongetjes die nooit <slaan> zullen opgroeien. Nou, dank je wel. Dag. Dag, bye bye. Kom op zaterdag 31 maart naar de NVM Open Huisendag. Kijk op funda.nl.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 De politiebonden zijn teleurgesteld over het besluit van de rechter... om een actie bij een Jubilair League-wedstrijd te verbieden. De bonden wilden morgen een speciale actievergadering beleggen... tijdens Goa Eagles tegen Den Bosch... waardoor de inzet bij het stadion niet optimaal zou zijn. Omdat het duel een risicowedstrijd is, heeft de rechter de actie verboden. De burgemeester van Toulouse wil niet dat de moslim-extremist Mohamed Mera... in zijn stad wordt begraven zoals zijn familie wil... Eigenlijk zou Mera, die zeven mensen doodschoot... in Algerije worden begraven, maar dat willen de autoriteiten daar niet. En daarna besloot de familie dat Mera in Toulouse moet worden begraven. VVD, CDA en PVV onderhandelen weer over bezuinigingen. Na 24 uur crisisachtige sfeer zien ze weer perspectief om tot afspraken te komen. Gisteren meldde de RVD dat de onderhandelingen door een moeilijke fase gaan. Vanmiddag twitterde PVV-leider Wilders dat de oppositie in een moeilijke fase zit. En alle metrostations in Londen krijgen met het oog op de Spelen tijdelijk de naam van een succesvolle Olympiër. Zo zijn er straks stations vernoemd naar onder andere Pieter van de Hogeband, Leontien van Moorsel en Anton Gezing. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. Het is op de meeste plaatsen bewolkt en vannacht blijft dat zo. In het oosten van het land kan ook wat motregen of wat lichte regen gaan vallen. Het koelt af naar 6 à 7 graden. En veel kouder wordt het niet, want het blijft ook redelijk wat wind staan. Morgen is het opnieuw op de meeste plaatsen bewolkt. In het noorden kan het af en toe wat opklaren. In de loop van de dag wordt er steeds koelere lucht aangevoerd. En daardoor wordt de temperatuur ook nog wat lager dan vandaag. Het wordt een graad of 9 op de wadden tot 12 graden in het zuiden van het land. Het blijft nagenoeg droog en de wind die waait uit het noordwesten. Matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. En na morgen houden we veel bewolking en ook kan er af en toe wat regen vallen. De temperatuur gaat nog iets verder naar beneden. In het weekend niet meer dan een graad of 10. ANEB Verkeersinformatie. Dit is een beetje het drukste moment van de avondspits. Er staan 45 files, bij elkaar 175 kilometer. Een gemiddelde avondspits, dat wel. Er zijn een paar ongelukken gebeurd. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, tussen Hoeverlaken en Barneveld... 6 kilometer file. De rechterrijstrook is daar dicht. Er is ook een aanrijding geweest op de A27, Breda richting Utrecht... tussen Hank en Werkendam, 7 kilometer stilstaan. De linkerrijstrook is dicht, blijft er nog één rijstrook over. En de A50 van Arnhem naar Zwolle. Daar staat tussen knooppunt Beekbergen en Apeldoorn-Noord... vijf kilometer fieden. Er zijn daar drie auto's op elkaar gereden. De linkerrijstrook is dicht. Kom op zaterdag 31 maart naar de NVM Openhuizendag. Kijk op funda.nl. Bij Alex Vermogensbeheer draait alles om meer. Meer inzet, meer energie, meer daadkracht. Alex Vermogensbeheer besteedt dus meer tijd aan uw portefeuille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 Goedemiddag, het is half zes geweest en de onderhandelingen op het Katshuis tussen VVD, CDA en PVV zijn nog steeds bezig. De Rijksvoorlichtingsdienst bracht vanochtend naar buiten dat er voldoende perspectief is om tot afspraken te komen. Gisteren nog werden de onderhandelingen even stopgezet omdat ze in een moeilijke fase verkeerden. Nou, SP-leider Roemer die sluit niet uit dat het weglopen van de PVV een onderhandelingstactiek was. Gisteren is er uh, een balletje op gegooid. Uh, volgens mij, ik draai ongeveer een jaar of dertig in de politiek mee... maar dat de rechtsvoorlichtingsdienst een kabinetscrisis aankondigt... dat is nog nooit gebeurd en dat zal ik nooit gebeuren. Dus eigenlijk weet je dan al genoeg. Het is, het is uh, part of the game. Van het Wat wist u dan, toen u die sms hoorde? Ja, ja dat hoort bij het spel. Ze zijn daar, ze zijn het zijn onderhandelen. En, uh, dus ja, ik, ik, ik, ik werd er niet zo erg warm of koud van. Ik heb me ook nergens mee bemoeid. Ik heb ook nergens aan meegedaan... Uh, ik wacht netjes af en als er nieuws is, dan, uh, dan hoor ik het wel. Wat is er dan gebeurd gisteren volgens u? Ik heb geen flauw idee, ik zit daar niet bij. En ik heb altijd een gruwelijke hekel gehad aan speculeren. En als men één uh, op één wil vertellen wat ze daar gedaan hebben... dan hoor ik het graag. En, als er, en anders is er voor mij geen nieuws. Maar je zou ook kunnen zeggen... het is voor de SP eigenlijk wel fijn dat de onderhandelingen weer doorgaan. Want als PVV-kiezers daar teleurgesteld over zijn... dan komen ze misschien wel bij Utrecht. Ja, dat zijn ook allemaal van die... Uh, van die zinnen waar ik heel weinig mee kan. Uh, ik heb van begin af aan gezegd: dit kabinet is niet mijn kabinet. Dus hoe eerder het valt, hoe liever ik het heb. Nou, klaar. En, uh, uh, kijk, Zij hebben natuurlijk een gemeenschappelijke deel, zij willen natuurlijk zo lang mogelijk volhouden. Ja, dat is ook klaar. Dat is ook duidelijk. Ze zijn aan het onderhandelen en ik zie wel wat eruit komt. En op basis van wat eruit komt, heb ik straks echt wel een oordeel klaar. Maar heeft u niet stiekem gehoopt gisteren dat het misging? Nou ja, uh, ik heb liever vandaag dan morgen verkiezingen. Maar dat was vorige week niet anders en dat is volgende week ook niet anders. Maakt het u nog uit hoe lang het duurt? Nee, ook daar ga ik niet over. En als ze er niet uit zijn, zijn ze er niet uit. Nou ja, dan wacht ik netjes tot ze er wel uit zijn. Ik vroeg niet of u erover ging. Ik vroeg of u er iets van vond. Ja, eh, kijk, de lengte van de onderhandelingen maakt me ook geen bal uit. Het gaat om wat komt eruit. Kijk, en daar hou ik maar natuurlijk wel voor vast. Ik, ik bedoel, als zij daadwerkelijk aan forse bezuinigingen zitten te denken... van, van tussen de 10 en de 16 miljard eh, dit kabinet kennen... dan weet ik al waar de klappen terechtkomen... Ja, daar hou ik me hard voor vast. En dan, ja, dan zal ik de eerste zijn die daar mijn oordeel klaar heeft. Ik kan me niet voorstellen dat u als leider van een grote oppositiepartij... daar zo laconiek over bent. Ja, ik weet niet of het laconiek is, maar kijk, er wordt een balletje omhoog gegooid. En het is blijkbaar typisch hier in Den Haag. iedereen rent en buitelt over elkaar heen. En wat was het nieuws? Dat het een, een, een moeilijke fase is. Ja, dus... Wat weten we dan nog meer? En vervolgens gaat iedereen lopen speculeren wat het is. En ik, ik draai al lang genoeg mee om te weten hoe dat soort dingen gaan. Hoe, en, en, uh, uh, het is allemaal onderdeel van een spel dat er wel eens een keer wat naar buiten moet. Of juist niet, dan heeft dat één een belang bij. En dan denk ik van, iedereen rent erachteraan. Ja, zo zit ik niet in elkaar. Aan hem is de mediastilte zo te horen <gacht> wel besteed. U hoorde de leider van de SP, Emiel Roemer. Wilma Borgman sprak met hem. Vanaf vandaag telt het Parijse museum het Louvre niet één, maar twee Mona Lisa's. In februari werd in Spanje een ontdekking bekendgemaakt van een exacte kopie van de Mona Lisa. Gemaakt door een leerling van Leonardo da Vinci. Omdat die kopie eeuwenlang beschermd is gebleven, zijn de kleuren veel levendiger en is op de achtergrond ook meer te zien. Vanaf vandaag hangen dus beide schilderijen, zeiden tijdelijk in het Louvre. Maar zoals correspondent Ron Linker ondervond, als je ze allebei wilt zien, dan moet je daar wel wat voor doen.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 La Joconde, la composition de la Joconde a beaucoup de rapport avec la Sainte-Anne. L'expression du sourire, le paysage qui est très identique. Alors, la Joconde du Prado permet aussi d'évoquer les assistants de Léonard qui ont fait des copies du tableau. In de aanloop naar de la Sainte-Anne maakte Leonardo volop gebruik van zijn leerlingen. En deze zaal is gewijd aan zijn assistenten, zegt le Lieuvain. Vandaar dat hij hier hangt. Bovendien, de glimlach van de Mona Lisa komt terug in Sainte-Anne.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 En hij is niet eens buiten adem. Rondlinker. De tentoonstelling La Saint-Anne en de tweede Mona Lisa is nog te bezichtigen tot 25 juni. Dan uh, nog een keer het Maastad ziekenhuis. De medische staf en het bestuur hebben daar collectief gefaald. rond de uitbraak van de multiresistente Klebsiella bacterie Dat was in 2010 en in 2011. Van meet af aan is op cruciale momenten verzuimd... de juiste acties te ondernemen om de uitbraak in te dammen. Al dus de commissie Lenstra die onderzoek heeft gedaan... naar de aanpak van de uitbraak. Redacteur Gezondheidszorg Rinke van den Brink... bracht deze zaak in de publiciteit. Rinke, een ziekenhuis dat beschuldigd wordt van collectief falen... dat maken we volgens mij niet zo vaak mee. Nee, um, bij mijn weten is er niet eerder een zo hard uh, rapport verschenen... over zoveel mensen in één ziekenhuis... Eén keer eerder is er een heel streng rapport geschreven... van dezelfde, Walter Lemstra over het medisch spectrum Twente... en een neuroloog die er daar een potje van maakte. Maar het was toch beperkter en ook minder hard dan dit. Als we kijken naar de medische staf, wat zegt de commissie over hen? Um, die verwijt hen ernstige tekortkomingen op allerlei momenten. Um, is er, uh, en de commissie noemt negen van die momenten, had er ingegrepen moeten worden. Soms verregaand, soms in het begin uh, vrij kleine ingrepen nog. En dat is telkens niet gebeurd. De belangrijkste verantwoordelijken daarvoor zijn de medisch microbiologen en de adviseurs infectiepreventie. Maar ook het hoofd van de intensive care die tevens uh, de medische staf in het ziekenhuis leidt... heeft gefaald en op allerlei momenten niks gedaan. En als je dan kijkt naar de bestuurders... Hè, de hoogste baas is in augustus vertrokken. Hadden de bestuurders hiervan kunnen, moeten weten? Ja, uh, ze hadden het moeten weten en uh, ze hadden het ook kunnen weten. Um, uh, de hoogste baas van het ziekenhuis, bestuursvoorzitter... is in 2004 daar begonnen toen het ziekenhuis vrijwel failliet was. Die heeft het er financieel helemaal bovenop geholpen... Maar hij heeft dat gedaan met het ziekenhuis enorm in de markt zetten en produceren. In die termen sprak hij hier ook over. De zorg liet hij aan anderen over. En dat waren directeuren die volgens de commissie... onvoldoende kennis van zaken op zorggebied hadden. Hij zegt ook commissie, dat is niet erg als je dan maar een systeem in je ziekenhuis hebt... waarmee je de kwaliteit heel goed kunt controleren. En dat systeem was er ook niet. En dan had je ook nog een raad van toezicht? Ja, de raad van toezicht onder voorzitter van uh, Ad Scheepbouwer. Toch niet uh, de minste, zou je zeggen... Ja, die heeft zitten slapen en heeft, zoals de commissie zegt... zich laten verblinden doordat het ziekenhuis in, in ja, flauwe kullijstjes... van het Algemeen Dagblad en Elsevier, de top 100 van de beste ziekenhuizen, steeg. En uh, dat vonden zij genoeg. Het ziekenhuis was in 2010 geëindigd... als vijfde in die top 100. Geweldig. Een deel van de bonus van de bestuursvoorzitter, Paul Smits... was gebaseerd op de plek in dat lijstje van het Algemeen Dagblad. Wat laat zien wat een... Ja, wat een Onzin die lijstjes zijn. Blijf toch de vraag uh, opborrelen. Hoe, hoe was dit mogelijk? Ja, dat is het collectieve falen. Het is begonnen bij de microbiologen die zagen dat ze veel infecties kregen. Uh, aanvankelijk uh, menen wij dat er helemaal niets was gedaan... om daar uh, aan, aan uh, de, de het hoofd te bieden. Het blijkt dat uh, dat is een verschil... wat dit rapport van de commissie Lemstra is... veel grondiger dan een eerder rapport van de inspectie daarover. Die laten zien dat er toch wel degelijke uh, pogingen... door het ziekenhuis zijn gedaan om, om te bedenken wat ze moeten doen... en om te vinden wat er aan de hand was. Maar dat is allemaal gebeurd. Uh, volgens hun eigen methodieken. Ze hebben zich niet aan richtlijnen gehouden. Ze hebben niet de hulp van mensen die meer kennis hebben ingeroepen. Ze hebben wel naar een professor in Parijs gebeld... maar niet het RIVM wat zijn hulp aanbood, ingeschakeld. Nou, zo, het is eigenlijk een lange litanie van klachten die de commissie opzond. En, uh, ik ken die zaak heel goed. En nog steeds, als ik zo'n rapport lees... dan geloof ik eigenlijk mijn eigen ogen niet... dat dit kan in een Nederlands ziekenhuis... In 2010, Renke van der Brink, onze redacteur Gezondheidszorg. Straks de Animal Cops, een van de paradepaardjes van de PVV. Maar ex-PVV-hero Brinkman vindt ze nu toch niet meer zo belangrijk. Hoe is het met de files, Wijnand, nou, Wijnand Zwaan? De Koers af op het trucksmoment van de avondspits. 53 files. Ja, we noemen dat toch een gemiddelde avondspits. Ondanks dat uh, bijna alle gewone files er wel staan. En soms ook behoorlijk lang zijn. Zeker rond uh, Rotterdam. Maar wat opvalt zijn de aanrijdingen. Nou, die zien we nu op de A27. Breda richting Utrecht. Tussen Hank en Werkendam. 7 kilometer stilstaan. De rijstroken zijn net wel weer vrijgegeven. En de file op de A50 wijkt af. Van Arnhem naar Zwolle. We staan voor door noord 6 kilometer. Dat heeft te maken met een aanrijding met drie-personenauto's. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdik. Hero Brinkman blijkt als onafhankelijk kamerlid... toch geen fan van de dierenpolitie. Een van de paradepaartjes van de PVV serveert hij nu af... als toch wat te veel van het goede. Politiek verslaggever Michiel Breedveld. De steun die ex-PVV'er Hero Brinkman het kabinet toezegde... blijkt toch niet helemaal onvoorwaardelijk. Gisteren bleek al dat de... Oude Brinkman er toch wat andere denkbeelden op nahoudt dan de nieuwe. Zo pleit hij gisteren toch ineens voor een wet die partijen dwingt openheid te geven over hun financiering. Terwijl de oude Brinkman zich nog hevig verzette tegen de wet die hij betitelde als anti-PVV-wet. En dan vanmiddag zijn nieuwste openbaring: de dierenpolitie. Het lid Brinkman, kan ik u vertellen, kijkt daar toch even iets wat anders tegenaan dan twee weken geleden. Dit voert de spanning op, jawel. Voorzitter, het lid Brinkman is nog steeds uh, van, uh, van zins... dat er zeker waarde is voor de dierenpolitie. Het lid Brinkman zegt, zegt evenwel dat 500 politiemensen... opleiden als dierenpolitie fulltime. Dat is misschien in deze tijd toch niet zo verstandig. Oei, laten de onderhandelaars in het katshuis de borst maar nat maken. En misschien, als er dan toch gesproken wordt... Ik hoop het niet, zeg ik vurig. Ik hoop niet dat er daarover gesproken wordt. Maar als er gesproken wordt over iets tekorten bij de politie... kan ik me haast niet voorstellen, nogmaals. Maar als dat moet gebeuren, dan hoop ik, en dat vraag ik ook voorzitter aan de minister... dat dan bovenaan dat lijstje dan oh. iets staat van de dierenpolitie. Koren op de molen van de oppositie, die de Animal Cops al veel langer vervoeien. Ja, voorzitter, want ik vermoed dat Dion Graas nu door een hele moeilijke fase gaat... <tie> na het... Uh... Na het verzet van. van ja, maar ik kan uh, mij bellen. Misschien kunt, u, misschien kunt u komen tot uw vraag. Ik, ik wil niet lacherig doen, want ik weet dat hij echt hart heeft voor dieren. Maar, voorzitter, dit is wel interessant omdat er nu een meerderheid vervalt voor. Um, 500 Animal Cops. Ik bedoel, we kunnen nu meteen zaken doen. Ik bedoel, uh, of de heer Brinkman gooit een mooie op tafel. Of wij doen het om nu al te zeggen. Een deel of de gehele uh, dierenpolitie zetten we om. In cederegisseurs uh, of een andere uh, tak van sport. Uh, uh, waar de politie ernstig behoefte heeft aan meer capaciteit. Maar het lid Brinkman wil nog niet doorbijten. Hij knaagt slechts aan de dierenpolitie. Volgens mij is heel erg helder waar het lid Brinkman op dit moment aan denkt. En dit is een boodschap richting uh, de minister... en ook een boodschap uh, hopelijk richting, uh, richting uh, mogelijke bezuinigingen... die uh, wie weet ook bij de politie terechtkomen. Als er dan ergens wat af mag, dan mag het wat mij betreft wel bij de dierenpolitie. Daarmee wordt de steun voor de dierenpolitie wel heel dun... Want binnenkamers vervoer je ook CDA'ers en VVD'ers de dierenpolitie. Het lijkt dus de vraag of Wilders in het katshuis het paradepaadje van kamerlid en dierenbeschermer Dion Graus... overend kan houden. Het geknaag aan de KV, kva politie door Hero Brinkman. Een verslag van Michiel Breedveld. En na zes gaan we naar het katshuis om te horen uh, hoe het daar gaat... met de onderhandelingen. Of ze het vandaag tot de zes uur hebben volgehouden zoals het plan was.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 Zijn jullie op tijd klaar? Wij zijn klaar. Ik, ik heb vanmorgen getwist. We zijn er al voorbij. Ja, we zijn er al voorbij. Maar hier zijn er al meer. Die kantoortuinen zijn ook bijna allemaal klaar. Ik zie wel hier van bovenaf hele bijzondere bomen. Nee, er staan verschrikkelijk veel uh, bomen. Uh, er is ook een. Ik zit even te kijken waar die is. Van bovenaf is er even een andere zicht als je doorheen loopt. Er is een, een bomenlaan met, uh, met bijna alle verschillende bomen die in Nederland uh, voortkomen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 Nou, dit, is, um, ja, dit is internationaal. Ja. ja, dat is Chinees, ja. dat kan ik zien met die pagodes. Ja. Ja. Ja. En die futuristische ship die daar staat is net een shipje. Ja, dat is het ja. theater, het stage, dus daar komen komt de komende optredens. Ja. We zijn er. Ja. We zijn dus van noord naar zuid gegaan, denk ik ja. aan. Ja.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 NRC Handelsblad meldt trots dat er een interview in de krant staat met Klaas Knot van de Nederlandse Bank. Die zegt dat de bezuinigingen in Nederland niet moeten worden uitgesteld, want dat brengt de onverantwoorde risico's met zich mee. Het parool meldt trots dat er een interview in de krant staat met Klaas Knot van de Nederlandse Bank. De strekking van zijn verhaal is ongeveer hetzelfde als in NRC. Het kabinet moet maximaal bezuinigen. En wij waren er ook trots op, op het interview met Klaas Knot om half vijf vanmiddag. Terug te luisteren op personeel. -NL. Geert Wilders die lijkt in een wat jolige bui vandaag. Hij twitterde rond twee uur vanmiddag oppositie in moeilijke fase. Kamerlid Ineke van Gent van GroenLinks beantwoordde die tweet met de tekst: Hoogmoed komt voor de val. In Limburg zijn steeds meer Oost-Europese inbrekersbendes actief. Dat zei Korpschef Rookhuis bij de regionale omroep L1. Dat is heel lastig om daar grip op te krijgen, omdat die neerstrijken ergens. Dat kan ook een keer op een camping in, uh, in, in Limburg zijn, maar het kan ook in de, in de stad Utrecht zijn. En van daaruit hun werk verrichten. En dan in de één slag uh, tientallen woninginbraken plegen en vervolgens weer terug op het honk. En van daaruit weer naar een ander gebied. Bij de politie noemen ze het mobiel banditisme. Een verschijnsel dat inmiddels in heel Nederland wordt waargenomen. De korpschef van Limburg-Noord gaat daarom overleggen met andere korpschefs. Bij het Duitse journaal gaat het onder meer over de drogisterijketen Schlekker. Zaterdag sloot de keten in Duitsland bijna de helft van de 5400 winkels. De bijna 11.000 ontslagenen krijgen geen speciale steun, zegt de Duitse overheid. Man moet bij staatelijke hulp altijd oppassen, evenals of er een voortvervingsprognose is, men niet in de wettbewerb ingrijpt en andere ondernemingen in moeilijkheden brengt. De overheid is dus bang voor concurrentievervalsing. Bovendien zou investeren in de ontslagen werknemers weinig zin hebben. Het zijn vooral laaggeschoolde vrouwen van middelbare leeftijd. In Nederland zijn de afgelopen jaren al alle slekkers gesloten. Vandaag verscheen de laatste editie van het gratis dagblad De Pers. Tenminste, de laatste papieren editie. Ik hoop misschien een doorstart via internet. Op de redactie werd vandaag een kratje drank bezorgd. Afkomstig van oud-medewerkers van Dag het gratis blad dat er in 2008 mee stopte. Iemand van Dagblad De Pers heeft een fotootje getwitterd van het krat... en van het begeleidende kaartje. En daarop staat... Wij als oud-redacteuren van Dag weten hoe het is om een laatste krant te maken. We wensen jullie veel sterkte vandaag. Maak er iets moois van en vanavond drinken op de behaalde successen. En een mogelijke doorstart. In één op de vijf broodjesfilet Amerikaan zit helemaal geen rundvlees. Dat zegt het tv-programma De Keuringsdienst van Waarde. 20% van de broodjes die wij hebben getest bevatte varkensvlees En iedere dokter of microbioloog zou je kunnen vertellen dat dat nogal uh, levensgevaarlijk is. Nou, de Keuringsdienst kocht broodjes op willekeurige plekken en liet ze onderzoeken door TNO. Resultaat is vanavond te zien op Nederland 3. In Zierikzee was vandaag de officiële start van het kreeftenseizoen. Voor kreefteliefhebbers is dat goed nieuws. Tijdens een interview bij Omroep Zeeland... blijkt dat de burgemeester eigenlijk liever sportverslaggever was geworden. Burgemeester Rabelink, spannende tijd... Ja, altijd hier wat dat betreft een geweldige happening hier op de Oosterschelde. En u ziet, daar komt de eerste Oosterschelde kreeft, wordt nu uit het water gehaald door de ambassadeurs. En het is voor de ambassadeurs, heb ik begrepen, ook steeds meer genoegen om terug te mogen komen naar schouwen duiveland naar Zierikzee, naar de Oosterschelde, om die eerste Oosterschelde uit de Oosterschelde te halen en straks het een en ander te nuttigen. En daarmee werd het verslag uh, opgeluisterd, de woorden van de burgemeester. De eerste kreeft was al vrij snel binnengehaald. Het was een jongetje, inderdaad. Waaraan kun je dat zien? Uh, een jongetje heeft twee piemeltjes. En een vrouwtje die niet nemen kan. Twee piemeltjes, hoorde ik dat goed? Uh, ja, van de kreeft had hij het over, toch? Oh, de burgemeester. Goed, um, zo na zes zijn we terug. Nog een half uur Radio 1 Journaal. Dan hebben we het over kroongetuigen Peter Laes. Er is weer een hoop commotie rondom die kroongetuigen. Tot zo. Er zijn nog vijf wachtenden voor u. Nog een ogenblik geduld, alstublieft. Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal om overbodig in de wacht te staan. Daarom beantwoord Autotaalglas binnen 8 seconden de telefoon. Want ruitschade is al vervelend genoeg. taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828. U heeft al drie keer naar al uw bedrijfskosten gekeken. U moet bezuinigen. Maar waarop? De zaak moet wel blijven draaien. En u heeft nog volle plannen voor de toekomst. Bij Kiosera begrijpen we dat...